Mijn echte naam is Charles Dennison. En ik kom uit Hemstad. Het is onze vriend in zijn bol geslagen. Maar dan ook totaal. Ja, wat kun je anders concluderen naar zo'n krankzinnig verhaal. Maar er is iets gebeurd op de top van die spirole... waardoor Merk een klap van de molen heeft gekregen. Verdomme. Als ze ons dan zo nodig moeten opschepen met die van wetenschappers dan zou ik toch verwachten dat ze die toch tenminste selecteren op hun psychische stabiliteit. Ik kreeg er kippenvel van toen u die klinklare nonsens vertelde. En is het echt uitgesloten dat er ook maar iets van waar is, denk je? Ik bedoel, die wond in zijn zij valt niet te ontkennen. Toen hij in Londen zijn instructies kreeg... heb ik twee volle dagen tegenover gezeten, tot hij bij mij er verder strot uit ging. Nee, zegt Merrick zelf. Er is één ding dat ik niet begrijp. Toen ik hem kwam ophalen in dat politiebureau in Drammen sprak hij geen het Noors. Ik had begrepen dat hij de taal goed kende. Hij spreekt vloeiend Noors. Maar het eerste wat hij daar tegen de politie zei was dat hij geen Noors sprak. Jezus man, je kent zijn achtergrond toch. Geboren in Finland, daar gebleven tot zijn zeventiende, toen naar Oslo, waar hij is blijven hangen tot zijn 24e. daar naar Engeland, waar hij de laatste 22 jaar heeft gewoond. Ik ah, kan die man niet uitstaan. Een arrogante, verwaande, bekakte rotzak die denkt dat die vader zelf is. Nou ja, ik kan de mensen met wie ik moet werken nou eenmaal niet uitzoeken. Dat staat niet in mijn c.o. Hoe zei hij ook weer dat hij heette? Giles Dennison uit Hampstead. Toch eens even kijken. Wat heb je daar? De Londense <laughs> telefoonrids. Dennison, Dennison, Dennison... Er is één George en dan nog twee G's zonder meer, maar niet in Hampstead. Nou, zie je wel, klets uit zijn nek. Die wond moet van een of ander ongeluk komen. Uh, wacht even. Hm? Wat? Huh? Giles Dennison, Hampstead. Je spelt Dennison met één N en niet met twee. Dat zegt toch niks. Kan de naam van een kennis gebruikt hebben. Misschien het vriendje van zijn dochter. Wie weet. Verwet hem een kop omdat het merk is. Het zou anders echt absurd verwoede zijn. Wacht eens even. Diana Hansen. Die kent hem langzamerhand van heel dichtbij. Heb jij iets van haar gehoord? Ze heeft gisteravond gerapporteerd dat ze hem gezien had. Hij had die ochtend een afspraak met haar vergeten. En zijn excuus was dat hij zich niet lekker voelde. Hij had de hele ochtend in bed gelegen. Klopt dat? Ja. Had ze iets aan hem gemerkt? Iets raars? Iets uh, onverwachts? Alleen dat hij verkouden was en dat hij was gestopt met roken. Hmm. Maar herkende uh, blijkbaar wel. Ze zijn iets gaan drinken. Hmm. Toch blijf ik erbij dat het merk is, George. Dat hele verhaal over die twee kerels die me aanvielen in het ramen. Hoe hij als een rugby-spits tegenaan is gegaan. Eén lange sprint... Wie denkt u nou eigenlijk te balhazige? Merk heeft al jaren niets aan zijn conditie gedaan. Hij had een aanval van een paar vastbesloten gangsters nooit overleefd. Wat is er? Huh? Oh, uh... George, stel dat jij hier in Oslo naar bed ging... en de volgende ochtend bijvoorbeeld in een hotel in New York wakker werd... met een heel ander gezicht. Hoe zou jij reageren? Ik denk dat ik gek zou worden... Zeker als ik zo wakker worden met jouw gezicht. Oké, okay, George. Maar Dennison is niet gek geworden. Al met al heeft hij zijn hoofd aardig koel gehouden. Als het Dennison is. Het kan ook heel goed merk geweest zijn die gek geworden is. Is nee, George, het dan niet nog ingewikkelder dan dat al is. Wat doen we met hem? We kunnen hem niet hier houden. Op de ambassade blijft niet schrijn. Ja. Hij is hier nu ruim twee uur. Dat is zo ongeveer wat er voor staat als een Brits onderdaan van ons op zijn vader krijgt vanwege een ernstige verkeersdelict. Denk je dat we hem naar zijn hotel terug kunnen sturen? Ja, maar we blijven hem in de gaten houden. Hij zei dat hij een eetafspraak had met een roodharige dame. Diana Hansen. Uh, weet hij iets van hè? Nee. Nou, dan houden we dat zo. Ze moet zo dicht mogelijk in zijn buurt blijven. Geef haar de nodige instructies. En vraag haar om goed op hem te letten. Hij zou wel eens in rare situaties vanzelf kunnen raken. En hem moet jij ernstig onderhouden. Ja, om zo de stuk op het lijf dat hij zijn hotel niet meer uitduurt. We kunnen niet hebben dat hij weer eens in eentje aan het zwerven gaat. En punt twee is... Wij hebben een paar artsen nodig, volgzame types... die uitsluitend de vragen stellen die wij gesteld willen hebben. En geen andere. Een plastisch chirurg... Nou. Laten we nou eens voor het moment aannemen dat er inderdaad voor een vervanger is gezorgd. Dat onze man in feite een zekere Dennison is. We weten wanneer die twee verwisseld zouden kunnen zijn. Gisterochtend in alle vroegte. Hoe denk jij dat Dennison is binnengebracht? Op een brancar misschien? Waarschijnlijk bewusteloos. Ja. Een ernstige patiënt... Op doorreis van het ene ziekenhuis naar het andere. Onder de hoede van een gediplomeerd verpleester en vermoedelijk een arts. Een kamer genomen op dezelfde verdieping als Merk natuurlijk. Die nacht hebben ze ze omgeruild. En de volgende ochtend hebben ze Merk laten verdwijnen. Waarschijnlijk met een ambulance via de achteringang. Allemaal in overleg met de directie van het hotel. Hotels vinden het namelijk niet zo leuk als er met bankaars door de lobby wordt geschraven. Misschien een idee om te kijken wie er die dag ingecheckt zijn... ...helemaal los van de verdieping waar ze hun kamer kregen. Dit begint een verdomd grote zaak te worden. Uh, roepen we de hulp in van de noor? Nee, nee, wij handelen dit alleen af. We moeten ook de andere kant niet vergeten, George. Waarom Giles Dennison uit Hampstead? Is het je trouwens opgevallen hoe weinig die Dennison zich laat kennen? Ik heb niet zoveel met hem gepraat. Moet je eens even indenken. Die man bevindt zich in een uitermate bizarre situatie... Maar als hij van de eerste schok bekomen is, speelt hij niet alleen klaar om Diana Hansen rat voor ogen te draaien, doet hij of die echt Merck is. En dan is hij nog zo geraffineerd om Merck's huis te bellen. Maar waarom belde hij alleen Merck's huis? Waarom belde hij zijn eigen mensen niet? Hoe bedoel je? George, er is een zekere Giles Dennison verdwenen uit Hampstead. Er zullen toch wel mensen zijn die hem missen. Zelfs als Dennison een wees is en ongetrouwd... dan zou hij toch nog een vrienden hebben en een baan. Waarom heeft hij niemand gebeld om te zeggen dat alles in orde was? Dat hij leefde, dat hij de tijd van zijn leven had in Oslo? Daar heb ik niet aan gedacht. Dat zou er weer op wijzen dat die Merrick wel is... maar dat hij aan waanvoorstellingen leidt... waar hij zelf totaal geen vat meer op heeft. Juist. En het enige dat ik uit hem heb kunnen krijgen... is dat hij Giles Dennison uit Hampstead is. Wel verder niet... We kunnen hem toch aan de tand voeren? Nee, nee. dat laat ik aan een psychiater over. Als hij wel Merrick is en ik stel de verkeerde vragen, dan raakt hij misschien nog veel erger de klus kwijt. Wij moeten de zaak Dennison in Hampstead zelf laten uitzoeken. En veel tijd is er niet. Uh, laat deze telegrammen meteen naar Londen sturen in code met de absolute voorhouding. Zorg dat die artsen zo snel mogelijk hier zijn. En uh, breng Merrick of Dennison terug naar zo'n hotel. U zult langzamerhand wel begrepen hebben dat u in een hele nare situatie bent beland. Ha, u meent het. We doen ons best om u er doorheen te helpen, oh. maar u kunt de komende dagen beter in uw hotel blijven. Is dat een bevel? Ja. Hoe is het met die wond in uw zijk? Beter. Maar ik had er liever een dokter bij gehad. U lijkt me nou niet bepaald medisch onderlegd. U krijgt een dokter. Ja, maar wanneer dan? Morgen. Oh. En u moet het nou met dat etentje? Ik heb u toch verteld over die vrouw met het rode haar, hè? Wat moet ik nou met haar? U redt het wel. Het is, nou moet u eens goed nee, luisteren. Het is nog allemaal tot daaraan toe dat u wilt dat ik me voor Merk blijf uitgeven. Maar dan kunt u me tenminste nog wel één ding vertellen. Wie, Wie is die Merk eigenlijk? Dat hoort u allemaal morgen. We zijn er bijna. Nog iets? Ja. Zit u bij een inlichtingendienst of zo? Bent u een spion? Geen tijd meer voor gebabbel. Tot ziens, professor Merk. Ik bel u morgen. ...tussen mijn vrienden... mijn werk... Wat, ...wat deed ik voor werk? Kom Giles, dat moet je kunnen herinneren... ...het tegen op mijn scheenbeen, ja dat weet ik nog... ...en uh, Beth... mijn vrouw... ...maar die is dood... ...hoeveel jaar geleden was dat... Ja, en toen die whisky. Veel te veel whisky. Ja. Edinburgh. 17 juni. Weet ik ook nog. Maar. Wat deed ik daar? Had ik daar werk te doen? Maar. Maar wat voor werk dan? 18 juni. Smiddags golf gespeeld. Met wie. Wacht eens even. Ik heb nog nooit golf gespeeld. Nog nooit van mijn leven. Oh, sorry dat ik zo laat ben. Ik begon me al af te vragen of je het voor de tweede keer zou vergeten. Nee, ik uh, ben in slaap gevallen. Gelukkig dat we in het restaurant van het hotel hebben afgesproken. Je ziet het leeg. Voel je echt wel weer goed? Nu. ik voel me best. Maar na borrel nog wel veel beter, denk ik. <laughs> uh, uh, wat wil je hebben? Uh, Droge Martini graag. Oh, Martini. Mag ik een droge martini en een moldwhisky whisky? Nou, maar eens kijken, hoe lang kennen wij elkaar al, Diana? Je telt de dagen, hè, he, Henry? Bijna drie weken. Ik was gewoon benieuwd uh, hoe lang het duurt voor een vrouw moederlijke trekjes krijgt. Mm. Nog geen drie weken dus. Zeker je exact geest om zoiets te willen weten? Uh, dat zal ermee te maken hebben. Ja. Oh, mijn God. Wat is er? Heb je die schreeuwleden. Jack Killer met zijn arme vrouwtje. Jack Kiddig. Waar? Nee, draai je nog niet om. Hij heeft ons nog niet gezien. Ik heb toch zeker geen zin in dat gezeur van, hè? Nee, als we het kunnen vermijden. Juist. Vervelend gezelschap is het wel het laatste waar ik vanavond behoefte aan heb. Ook oh, bedankt voor het compliment. Hoe no. verhult dan ook? Ik zal hem wel tactisch wegwerken als hij deze kant op komt. Ja, Zo'n grapjes zijn wat al te belegen. Ik snap niet hoe Lucy het bij hem uithoudt. Dat, dat ons bespaard blijft. Kom mee. Waarheen? Naar het restaurant natuurlijk, als we snel zijn. Je hebt kennelijk ervaring met die dingen. Hé, hey, Lucy! Oh god. Wat is het? Hij heeft ons toch oh. gezien. Diana en Harry. Hallo? Hallo? Oh. Uh, dag uh, Jack. Hallo Jack. <coughs> Leuke dag gehad. We zijn naar uh, Holmerkollen geweest, nietwaar Lucy? Je weet wel die uh, grote skischansen die je vanuit de stad ziet liggen. Fantastisch als je van dichtbij bekijkt. Wist je dat het ding maar één maal per jaar gebruikt was? Ach, zie toch wel. En we zijn ook naar het Henie-Onstad-museum geweest. Ja, van die moderne kunst. Harry, begrijp jij nou iets van zo'n jackson Pollock? Nee nee, nee, nee, nee, niet veel. <lacht> nou, hoe dan ook, Lucie, een normaal mens gaat toch niet naar Noorwegen om Amerikaanse schilders te zien? Maar hij is een internationale beroemdheid, Jack, daar hoor jij trots op te zijn. Moet dat? <lacht> De inheemse zijn trouwens geen haar beter. Hoe heet die vent ook alweer met die naam als een uh, merk uh, hapklare brokken? Die vent die we gisteren zijn gezien. zien. Oh, hij bedoelt Edward Munch. Dat is hem. Van een naargeestigheid. <laughs> ja, dan moet je ook nog je oog uit je kop duwen om er iets in te zien. Harry voelt zich al een paar dagen niet zo lekker. Weg gaan vroeg eten en dan stuur ik hem recht door naar zijn bed. Oh, dan zal ik je maar van harte beterschap wensen. Zorg maar goed voor hem, Diana. Ja, dat zal ik zeker doen. Tot ziens! Tot ziens dan maar weer! Ja, ja, tot ziens! Tot ziens hoor. Ja. Het beste, Harry! Ja. ja, bedankt. Zo, nou, dat heb ik ja. Goh, Harry. Dat was echt verrukkelijk. Ja, vond ik ook. Neemt u mij niet ja. kwalijk, bent u mevrouw Hansen? Ja, hoezo? Er is telefoon van u. Oh, dank u. Ik heb iemand verteld dat ik hier te bereiken zou zijn. Je vindt het toch niet, hè? Nee, natuurlijk niet. Ik ben zo terug. Ja. Mevrouw Hansen. Ik wist niet dat die inbegrepen was in de deal. Ik moet wat meer over je te weten zien te komen, mevrouw Hansen. Ze heeft de hand pas laten te staan op tafel. En... Ik weet niet of Merrick een gentleman is... maar laten we zeggen dat er verzachtende omstandigheden zijn... om in die tas te kijken. Nou, nogal zwaar. Eens kijken. Wel, wel. Ik denk niet dat ik het met jou probeer aan te leggen, Diana Hansen. Ik heb zo het idee dat Harold Felder Merrick nooit een verhouding zou beginnen... met een vrouw die een pistool bij zich heeft... Al is het dan maar een damespistooltje. U hebt geluisterd naar het eerste deel van De Koerdansers. Een hoorspelserie in vijf delen, geschreven door Desmond Beckley. Bewerking Patricia Mays vertaling René Kurpershoek en Peter Verstegen. Hans Vierman speelde Giles Dennison. Ad van Kempen was een receptionist. Maria Lindes, Diana Hansen. Joke Reitsma-Hagelen, Lucy Kidder. Joop van den Donk, een inspecteur. Paul van der Lek, McReady. Hans Karsenbarg, Carrie. En Lou Steenbergen, Jack Kidder. Technische realisatie André Janssen, Hans Viege en Bram Hengeveld. Ter regie had Hero Muller.